Goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Dit was Judy Garland met Good Morning van de film Babes in Arms. Vandaag samengesteld, gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam. En ik heb een gast, Anita Sanders. Zij komt zo uh, vertellen waarom ze hier is en uh, wat ze gaat doen vandaag. Het eerste nummer wat ik klaar heb staan is van Eddie Condon. Eddie Condon was een Amerikaanse jazzgitarist, maar ook een, uh, een bandleider, een bandleider. Uh, Arrangeur en hij heeft met veel orkesten samengewerkt. Waaronder het George Gertwin Jazz Concert. En uh, ze hebben een album uitgebracht in 1949. En daarvan ga ik draaien. Someone to watch over me. Oh, he is mooi. More... Somebody Dat is Eddie Condon met het George Gershwin Jazz Concert. Anita Sanders, welkom. Ja. Je, je vond dit een hele mooie uitvoering. Ja, jeetje man. Good morning, wou ik mee beginnen. Maar dit... Wat is jazz? Daar hadden we het net over, hè, buiten de microfoon. En, en wat is jazz? Ja, ja, heel breed. Ja. Hadden we het ook over. Ja. Dit zijn ook de, het soort nummers wat je zelf zingt? Ja. <laughs> <laughs> Hij staat ook direct op mijn wishlist, dat begrijp je. Ik, dat is echt de, de, um, het onderzoek naar, ook naar de nummers voor vanmiddag. Wat is jazz? en wat, wat, wat nou, Iedereen die mij eigenlijk kent als zangeres, die dan denkt van, oh ja, nee, maar nu ga je jazz doen. Nee, dan kom ik niet. En dan denk ik, ja, hoezo? Wat, wat is er dan anders? Het is meer een soort vibe die je toevoegt. En, en ook het kraakje in deze uitvoering vond ik ook heel mooi. Het gaat live natuurlijk even niet lukken, maar... <laughs> <laughs> Prachtig nummer, zeg. Jeetje Gurshmin. Ja, even voor onze luisteraars, want... Um... Jij ja, treedt vanmiddag op. Ja. En, uh, en waar? En in de krocht. In Zandvoort. Ja. Leuk. Hoe ja. laat gaat het beginnen? Half drie. Oké. Okay. Ja, gaan we zo door de twee minuten heen. <laughs> <Nee>. <laughs> ik was bij Deborah Carter begin van het jaar. En ik, ik, ik ben dit jaar voor het eerst alleen. En weet niet wat ik kan. Daar ben ik inmiddels na een paar maanden behoorlijk achter. Ik heb een paar hele goede muzici die mij bij gaan staan. Uh, jazz, muzici, professionals. En uh, bas, drums en gitaar. En er komt een doedelzakspeler. Uh, die komt O'Denny Danny Boy meedoen. Dus het is een mix van hele mooie, lekkere muziek. met zo'n zondagmiddag viel van. daarna okay. een portje op het strand of zo. Nou, naar de, met, met ja. dit weer. De temperatuur ja. is wel oké, okay, maar. Ik geloof dat het 22 graden wordt vanmiddag. dus ja, uh, ja. En port smaakt bij elke temperatuur, ja. volgens mij. Dat... We gaan zo verder, maar uh, eerst even een nummertje. wat je zelf uh, hebt uitgekozen ja. van een zangeres. Ook een zangeres. Ja. Doe maar, vertel. Ja. <laughs> Wat heb je met deze zangeres? Ik neem aan dat je Ella Fitzgerald bedoelt. Klopt. Ella Fitzgerald, ja, weet je... puur per ongeluk op het podium terechtgekomen... en die doet dingen die ik in bijvoorbeeld vrij... Uh, nou ja... How High the Moon, hoop ik. Of welk heb je staan? Nee, ik heb oh. uh, meegenomen Somebody Somewhere. Oh, van, heerlijk. Laten we ja. gewoon Ella doen... in plaats van over Ella praten naar Ella luisteren. Is goed, gaan we doen. Heerlijk. Ja. Hier komt uh, Ella Fitzgerald met Somebody Somewhere... Oh, van top. Ella Sinks Broadway. Oh ja, Somebody somewhere Wants me and needs me Ja, Elephant's Gerald met Somebody Somewhere. En we hadden het er net even over tijdens het nummer. Ook voor Nita is, uh, is jazz een ontdekkingstocht. En dat ja. heb ik zelf ook elke keer weer als je zo'n programma maakt. Je ontdekt weer nieuwe artiesten, maar ook ja. nieuwe nummers. Ja, nieuwe nummers. Inderdaad. Goh, ja. Het is, er is zo'n ongelooflijk aanbod van jazznummers. En dan nog per nummer zoveel versies. Zoveel muzikanten die ergens aan hebben gezeten. En dan ook in de samenstelling van, van met wie je op een podium wil staan. Ik, ik sta vanmiddag niet met een saxofonist, niet met allerlei blazers. Weet je. Ieder nummer, daar moet je in gaan zoeken, maar wie heb ik dan wel? En dan heb je een bas en een drummer en een gitarist... En met elkaar moet je, hè, mijn stem dan, maar dan moet je met elkaar dus gaan vinden hoe gaan we dat arrangement maken. Ja. Dat is zo gaaf al om te doen. Ja, dat is ook een ontdekkingstocht natuurlijk. Maar, ja. <laughs> het is heel hard werken ook wel, maar het is wel heel gaaf om te doen. Even ja. over het concert zelf, want ik begreep dat er ook een speciale reden is voor, uh, voor dit concert. Nou Ja, sinds begin van het jaar ben ik inderdaad uh, uh, in mijn eentje door. Moest ik onderzoeken wat ik kan met mijn stem. Ik ben niet muzikaal opgeleid met het conservatorium, was het maar waar. Maar ik zing mijn hele leven en, en blijkbaar, nou ja, weet je, iets wat je makkelijk kan, daar, daar zit iets. Um, mm, ik geef eigenlijk altijd, uh, als ik optreed, een setlist uit en dan mogen mensen de nummers uitkiezen. Maar één keer per jaar wil ik gewoon doen wat ik wil. En dan is het inderdaad een Roberta Flag met First Time, wat echt zo'n mooie timing heeft. En een uitdaging is om ook met anderen samen te spelen weer. En, en die wordt eigenlijk nooit voor mijn setlist gekozen. Dus die hoort daar dan heel specifiek in. En normaal doe ik dat in eigen omgeving in, uh, in, in uh, Bloemendaal. 15 december staat die... Maar begin van het jaar was ik bij Deborah Carter. En ik was bij In de Krocht. Ja, ja dat, daar hangt daar een sfeer. Het is iets te groot voor mij nog. <laughs> Misschien zit ik vanmiddag met vier man op het podium. En is er verder niemand. Nou, maar nee, nee, ik heb een hele, hele super fantastische sponsoring gekregen... van de Rotary in Bloemendaal. Vorig jaar ben ik mijn uh, grootste fan... mijn schoonvader verloren... Mm. En die was mantelzorger. En dat was een mantelzorger die ging niet naar de dag van de mantelzorg. Die ging niet naar dingen die speciaal voor, voor eenzamen of noem maar op worden georganiseerd. En ik heb aan zorgbalans en aan Zandstroom heb ik inderdaad mogen vragen van... Geef mij nou die mensen die... waarvan iedereen weet ik rep me wel zeggen. Die zeggen ik rep mij wel. En waarvan eigenlijk iedereen wel weet. Het is ook wel eens heel fijn om gewoon een zondagmiddag eruit te kunnen. En die... Uh, die zijn vanmiddag gewoon ook anoniem in het publiek aanwezig. En dat, daar dank ik de Rotary hartelijk voor. Ja, echt en mooi. En ook een bruidspaar van volgend jaar trouwens. Die heeft me ook gesponsord al. Omdat ik het echt op eigen initiatief doe, zeg maar. De locatie en de muziek. En uh, ja. het risico van iets nieuws gaan doen. Moet je soms zelf uh, het leven. Moet, ja. je, <laughs> moet je de vlaggetjes zelf ophalen? Ja, dat En dit zijn dan dure vlaggetjes, maar wel zeer gewaardeerde. en. Ja. en ja, en wat, nou ja, gewoon deze twee nummers die je net al draaide met... Ja, dan weet ik al, die moet ik volgend jaar dan... Uh, die moeten er <laughs> volgend jaar in. Ja, ja. Ja, dan ja, nou, weet ik dat we in z'n veel jazzliefhebbers hebben. Ja. Dus is er ook... Uh, ik, ik denk dat er ook wel ruimte is uh, voor mensen die uh, misschien spontaan uh, Absoluut, willen komen. Absoluut, zeker. Er ja. kunnen er 200 man in. Ja, ik het. is weet angstwekkend het. groot. En Theo <laughs> heeft het heel liefdevol al dat hij het over dwars gaat opstellen. Dus het, het wordt gewoon heel erg mooi. Het wordt echt... Ja, we hebben echt een hele mooie setlist. En ik heb een, een bassist, dat als je uh, Uli Glaasman, als je die naam, die naam googelt, moet je door vier bladzijden uh, Noordse jazz heen. En uh, Barry. <coughs> dat is wat, als radio, dat je dan moet hoesten. Hè? Ja, ja, heel vervelend. <laughs> nee, maar echt, uh, Barry Oldhoff, drums. En Hans van Gelderen, die me echt enorm heeft geholpen met, met, met al het uitwerken. Want dat zijn echt drie professionals. Hans van Gelder is, is de gitarist. En dat zijn echt uh, professionele muzici... Die, die mij weer op dingen wijzen in, in tekst... die ik vanuit een soort basisbuikgevoel doe. En, en daar ben ik heel hard in aan het leren. En uh, ja, top energie met z'n viertjes mooie nummers maken. Leuk. Ja. Ik heb een volgende nummer klaarstaan. Oh. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Oh. Dus die uh, ga ik draaien. Het is uh, Count Basie met Sleepwalkers Serenade. Heerlijk. Oh, ja. Broker Serenade van Count Basie. Ik ga verder met een uh, heel lang nummer. Uh, het is veel te lang om te draaien en daar moet ik het helaas inkorten, maar het is prachtig en daarom uh, ga ik het zeker een stuk van laten horen. Het is van Chad Baker en Paul Desmond. Het is een, um, een, um, ja, een, uh, een bewerking eigenlijk van een. Uh, uh, het oorspronkelijke nummer is van Joaquin Rodrigo. Het heet Concerto de Arug Arun Gesa. Als ik het goed uitspreek. Um, en het is bewerkt door Don Sebeski. En um, Chet Baker speelt samen met Paul Desmond, Jim Hall, Roland Hanna, Bob James en Ron Carter. Gaat u luisteren naar concerta de Aronges. Ik heb een klein probleempje. Eén moment. en daar is het dan. Luister naar Chad Baker en Paul Desmond. Ja, dit nummer duurt 19 minuten. Het is een prachtig nummer, maar ik kan het helaas niet helemaal draaien. Dus we gaan verder. En we gaan verder met uh, IQ, Back. en het nummer heet Topsy. Quebec met nummer Topsy. Ik ga verder met uh, Rob Agerbeek en het Ruud Brink kwartet. Het is een uh, sessie opgenomen in 1989 in het Nick Vollebrechts Jazz Café in Laren. En um, naast Rob Agerbeek op piano, Ruud Brink op tenoorzaks, op klarinet en op vocals, hoort u Harry Emery op bas en Jo Krause op drums. Het nummer heet They Can't Take That Away From Me.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 that away from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 u heeft geluisterd naar het Rut Brinkwarts samen met Rob Aangebeek. Ja, oh? <tie> Een levende Nederlandse artiest, dit. Rob Aangebeek. Rob Aangebeek weet ik eerlijk gezegd niet of die nog leeft. Heerlijk. Dat ga ik even opzoeken. Rubrin niet meer in de groep. Wie, wie, wie is het dat ik had te luisteren? Gaaf, dat was lekker. Ja, en het ja. is natuurlijk een nummer, we hadden het er net over, die door duizenden artiesten ja. gecoverd is. En iedereen maakt er wat anders van. Ja, ja, hoe, ja. Uh, hoe doen jullie dat in je concert vanmiddag? Nou, ja, vanmiddag wordt wel heel erg spannend. Want je hebt te maken met vier muzikanten die het alle vier heel erg druk hebben. Dus we hebben. Hans en ik hebben een aantal keer inderdaad de doorloop gedaan. Maar Barry en uh, Olly Glaasman. daar hebben we één keer een doorloop mee gedaan. en niet eens met z'n vieren. Sorry. Het past er gewoon niet in de agenda. Ja, en dan, dan, dan moet je kiezen voor uitvoeringen die we alle vier denken te herkennen. En, en dat is wel eigenlijk ook het leuke aan jazz. Het verschil ten opzichte van een klassiek nummer waarin alles op de tel uitgewerkt is, bij jazz is het losser. Mag het in het nu en. en ga je lekker voor de energie van het moment. En heb je lol met elkaar. Ja, vind je het leuk dat improviseren? En... Absoluut. En ik ben ook wel eigenlijk de zangeres naar dat als het niet werkt... gewoon stoppen en overnieuw beginnen. Okay. Gewoon echt, jongens, de verkeerde toon. Of het <laughs> zit er niet in. Of ik moet nog even iets. dat gewoon. Ook tijdens een optreden doe je dat? Wel ja. Weet je, het, het gaat om de verbinding die je maakt met je publiek. En een optreden waarin dat niet ontstaat... Is mij nog nooit overkomen, maar ik, ik gewoon dat, de verbinding. Ja. Dat, dat. Dat je mensen weet raken met muziek. Dat je het ook doet voor iemand. En niet alleen. Weet je dan, nou ja. Nee, ja dat is juist de energie die een optreden met zich meebrengt. Dus ik, vanmiddag wordt spannend. Het wordt al mega gaaf. Ja. En ik wilde Gerbuur nog noemen, trouwens. Een fantastische. Doodlezak-speler met een uh, fantastische kilt, <laughs> Zal die ook Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe je dat gaat combineren langs, met Jess. Kom je langs, kom je jongs. Misschien, ik, moet, ik had wat anders nog op programma staan, dus oh. ik weet het niet. Ja, het wordt echt wel, het wordt een feestje. En, ja. echt, en die, die doodelzak is ook weer iets wat met mijn schoonvader dan te maken heeft. Want we doen o Danny Boy. En, en hij, uh, ik heb met hem dus één keer dus die twee nummers gedaan die we met hem doen... Je kan met een doedelzak niet samen spelen. Nee. Ja, waar we het net over hadden. We hebben hier buiten de microfoon natuurlijk ook zo'n heel gesprek over muziek. Bij heel veel nummers wordt er een, een blazer toegevoegd. En um, je kan eigenlijk met een blazer niet samen zingen. Je kan wel drummen en je kan er van alles mee. Maar met een doedelzak kan je eigenlijk niets. <lacht> Daar kun je alleen maar heel erg van onder de indruk zijn. Dus uh, Ger moet ook buiten de zaal starten en tijdens het nummer komt hij dan binnen, en het volgende nummer start hij dan, en nemen wij weer van hem over, en ja, straks om twaalf uur hebben we doorlopen, en om half drie uh, gaan we kijken hoe we... Nou, het wordt vast heel bijzonder. Ja, het wordt echt mega gaaf. Ik heb en er nog is nog, zin in. je zei het al eerder, er is nog plek voor mensen ja, die ad hoc nog willen komen. Groot. de krocht is heel groot. Stoeltjes staan er zo bij. Theo okay. heeft uh, stoeltjes klaarstaan. Ja, nou, iedereen ja. die vanmiddag zin heeft om uh, naar uh, lekkere jazzmuziek in combinatie met, uh, met een doedelzak ja. uh, te gaan luisteren ja, nee. naar de krocht. was een mooie combinatie. Eigenlijk. Ja, heel, ja, heel, heel, heel, benieuwd, heel, heel bijzonder. Dan? Heb je wel eens nummers gevonden met een doedelzak, Jazz? Want jij hebt daar nee. natuurlijk nee, nee, ook jouw nee. zoektocht in. Nee, nee, nee. nee, Jazz is een onderzoek, ook voor mij, een, ja. een ervaring. Elke keer vind ik weer nieuwe nummers, nieuwe artiesten. Maar ik kan me niet herinneren ooit iets met een doedelzak uh, gevonden te hebben... wat ik dan ook nog in de uitzending heb ge gedraaid. Ja. Nee. Heb jij, jij hebt wel ook een voorkeur voor melodische jazz, geloof ik. Hè? Dus bijvoorbeeld een, een ik ben, hele technische jazz. Nee, nee, nee, nee. Ik, ben, uh, ik ben wel een liefhebber van, van de, van de trompets. Oh ja. Uh, een, oh ja. Een Lee oh ja. Morgan bijvoorbeeld ook. vind ik heel goed. Ja. Uh, maar ik kan ook heel uh, erg blij worden van goede zangeressen met een aparte stem. Bijvoorbeeld Abby Lin Lincoln vind ik heel goed. Het okay. is een hele bijzondere stem. Dat schrijven, hè? Dat <laughs> begrijp je. Abby Lincoln? Ja. Uh, Zij is getrouwd geweest met Max Roach. Oké. Okay. Een drummer. Ja. Uh, maar ja, Ella Fitzgerald heeft ook prachtige nummers gemaakt natuurlijk. Ja. Uh, en zo zijn er nog veel meer uh, goede artiesten. Carmen McRae bijvoorbeeld. Vind ik ook een prachtige zangeres. Genoeg om verder... Ik zit te hè? Oh je ja, dat haalt ja, ja. niet op de radio. Nee, genoeg om, de radio, om verder, dat... uh, verder <laughs> over door te praten. Ik ja. ga een nummertje draaien. Ja, lekker. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van Javon Jackson. Hij heeft een album gemaakt in 1994. Dat heet When the Time is Right... En hij speelt daarop samen met uh, Kenny Garrett op altsax en op Bas Christopher Thomas. En ik slaat het blaadje even om. Carl Allen <laughs> op drums. Op piano Jackie Harrison. En op de Noorsaks, wow. uh, Jeff Jeffon Jackson zelf. Hoeveel man is dat in één nummer? Oh, dat zijn er... Uh, echt? Zes? Wauw. Daar komt hij. Something even. to remember, Jeffon ja. Jackson. Maar echt... Mm -hmm. luistert naar Javon Jackson met het nummer Something to Remember. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. En het laatste nummer uh, is van Tony Gensh. Het heet Blues Walk. Het komt van het album uit uh, 2001. En het nummer wat ik ga draaien heet Away Falls My Heart van Tony Gensh. We luisteren naar Tony Gens met Away Falls from My Heart. We zijn zo terug naar het nieuws van 11 uur met CFM Jazz met nog heerlijk veel andere jazzmuziek en natuurlijk mijn gast Anita Sanders. Tot zo direct na het nieuws van 11 uur.